Uur. Sid van der Linden met het NOS-journaal. Bij Monster in Zuid-Holland wordt vanochtend verder gezocht... naar een tiener die gisteravond vermist raakte in zee. Drie zwemmers raakten daarin de problemen... waarop een passant alarm sloeg. Twee mensen zijn uit zee gehaald, maar een derde is nog niet gevonden. Gisteren hebben KNRM, reddingsbrigade en tientallen vrijwilligers... uren naar de tiener gezocht. Rond deze tijd wordt de zoektocht hervat.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 In de Belgische badplaats Oostende zijn gisteravond honderden mensen gestrand op het station vanwege een kapotte trein. Het leidde tot lange wachtrijen. Reizigers stonden dicht op elkaar en hielden geen afstand. Rond half elf was de situatie weer onder controle. Drie Amsterdamse cafés sluiten hun bar of binnenruimte omdat er onlangs mensen met corona zijn besmet. Het gebeurde bij zeker 14 mensen, maar mogelijk nog meer, want bij één café werkte een personeelslid met klachten gewoon door. Wielrenner Sylvain Dillier mag vandaag niet starten in de Strade Bianche, omdat hij positief is getest op het coronavirus. De Zwitser kreeg de uitslag voor vertrek naar Toscane en moet nu in quarantaine. De renner van ag 2 reageert boos. In een Zwitserse krant noemt hij het systeem een grote grap. Het weer nog. Vanochtend enkele buien en bewolkt in het westen 24 tot 26 graden. In het binnenland ruim 30. Later vandaag meer kans op onweer en regen. Zondag is het met maxima tussen 20 en 23 graden een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Let's shout, shake your body around too Fighting not to the ground. up to your soul and you do know Binding cracks And the pages start to yellow I'll be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 Stroob light